Oord in, langs elkaar in. Precies, lekker ja. individualistisch. Ja. Maar als jij dat doet, voel je je wel beter? Als je de gewoon in de op straat loopt je lacht naar iemand? oh goedemorgen. Ja, of Want ik ontvangen ontvang het, ja, ja. ja, Zeker, ik voel me daar eigenlijk wel beter bij. En ik, ja, ik weet niet. En dat was mijn eerste tattoo. En tijdens mijn tweede tattoo breid ik het een beetje uit. Dat ik op werk een collega had die elke dag glimlacht. En die gaf mij echt zo'n vertrouwd gevoel. Dat ik ook echt naar haar op een gegeven moment open durfde te zijn over mijn bipolaire stoornis. Hm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 Dus ja, de tweede keer ging echt goed. Dat was, en ik stond ook echt. Ik vond het ook echt leuk om te doen. Terwijl de eerste keer uh, wilde ik echt gelijk weglopen. Toen zei ze: dus, Ja, kom even terug, want je moet nog even een vraag van de, van de jury beantwoorden. Dus... Uh, dus ik, de vond keer. Zo, nee, nee, ik vond het niet spannend. Ik vond het niet mee zo? Nee, ja, het viel wel mee. Ik had de eerst.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 ja <laughs> en toen kwam en waarom ik... dan weet je nog waarom gewoon ja, dat voor waren de, de opdrachten spanning? die ik oh, kreeg okay. oh, ja. ik moest ja. die opdrachten uitvoeren dat waren echt opdrachten die in mijn hoofd kwamen van je moet dit doen je moet nu naar, het tankstation, in je een... moet nu naar het tankstation je moet nu naar tankstation je moet water pakken en wegrennen en op de fiets stappen en toen kwam ik weer aan bij het huis van mijn oom en toen stond de politie te wachten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 ja, ik word wel agressief als ik uh, psychotisch ben, dat weet ik nu ook. <laughs> maar uh, <laughs> <laughs> ik was gewoon niet echt vriendelijk. Maar, nee, nee, nee. Maar alsnog, het is een, ik, ik was een jong meisje van 22 die helemaal... Uh, ja, die zit je uh, toch niet in de middel of nowhere nee. Ach, uit een auto? Nee. nee bizar. En, maar je moeder die kwam dus... Door, hoe lang heeft dat dus geduurd, die, die psychose, totaal? Tot je Zes in het ziekenhuis lag?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 En... en als je ook in je pillen uit Ja, ja en ik was een zuster en ik ben jurist, hè, dus ik klaagde ze ook elke week oh. aan. Dus ik schreef ja. ook een klachtenbrief elke week, dat ging door de brievenbus bij Yo. ze. Had ik hoorzitting elke vrijdagochtend. Echt? Ja, want dan was mijn toetje niet goed of dan hadden de zusters me misschappen. <laughs> ja, ja, mijn moeder die, werd, hè, die dacht, oh my god, ja. Maar dat je, ja, dat is ook bizar. Want je, mo je moeder heeft dat, dus is erbij geweest ja, de hele tijd. Ja, je hebt alles meegemaakt. Maar ja. je hebt niet gezegd: jongen, moet die medicatie niet wat verhoogd worden? Nou, ze hebben ook echt lopen, lopen uh, switchen met mijn medicatie heel vaak. Want ja, ik omdat heb, ze dacht, uh, het werkt niet, het werkt niet, dat ja, werkt niet. Nee, ik, niet, niet. Niet. nee. <laughs> ik spuug ze uit. En na, na drie weken of zo kwam mijn moeder kwam erachter. Iets op een gegeven moment does uh, je tong eruit. En uh, nou, ik heb mijn Ze zei: ja, doe ze omhoog.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 Ja, het lukte, vet naar buiten rennen, uh, voor lucht, wat? wist je niet <lacht> waar En toen weer terug mag door de politie. Ja, toen mocht ik de slangenshow niet zien. Ja. De wat? De, de slangenshow. De... Ja. <lacht> oh, dus, ja. Ja. Maar uiteindelijk, dus, uiteindelijk heb je toen wel die medicatie moeten nemen toen je moeder ja. erachter kwam van oh, shit, ze zitten gewoon onder je tong. Ja, mijn moeder nam het, mijn moeder gaf het me met een lepeljam. Oké, okay, en die is er dus elke keer bij geweest en gezorgd dat je die nam. Periode... En wat ja. was dat? Weet je dat nog? Risperdal sowieso. Uh, lithium volgens mij ook. Ja, lithium sowieso. Risperdal, lithium, D... Pff. Nou, het was helemaal niks, laat ik het zo zeggen. Ja. Om je plat te houden. Ja, om me rustig te houden eigenlijk. Maar ja, wel plat, want ik was daarna... Nou was ik weer natuurlijk het tegenovergesteld. Ik wilde dag slapen. Ja. Uh, dat maar... schiet je ook meteen in een de depressie?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 je voelt je zo vlak, je bent gewoon niet levend. Kan je eh, een moment herinneren in Melbourne dat je dus een beetje er weer een beetje gekalmeerd was, dat je dacht, van, wat heb ik, eh, godsnaam gedaan? Wat is er gebeurd? Want je was helemaal niet bipolair voor die tijd. Tenminste, niet dat jij. Nee, wist. nee, dat hebben ze. Ze dachten eerst schizofreen, hm. En toen daarna bipolair. Maar ik wist ook helemaal niet wat het was. Dus... Maar weet je wel wat er gebeurde? dat er wat er gebeurd was, dat dat zeg maar niet helemaal normaal was? Want tot, ja, ja, tot, tot die al... tijd heb je er nergens last van gehad. En dan kom je in Australië en er gebeurt er zoiets. Ja, ja nee, ik, ik, uh, we waren echt, we dachten eerst, mijn moeder dacht eerst misschien komt het door hij mee. Dat ze, ja, ja. Maar dat ze zeggen ook, die lange vlucht, ik had, ik had echt een lange vlucht met een tussenstop in Kuala Lumpur.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 Of geen uh, psycholoog. Dus nou, dat is gelukt, 2010 afgebouwd. <laughs> ja. En ook gewoon studeren. Ik had de afstudeerstage bij een advocatenkantoor die eenmanszaak was. Dus dat werkte. Dat ik gewoon maar nu ga je een zet. beetje snel voor me. Want we, zitten, we zaten net nog in een soort van de zombie like staat. Ja, uh... maar ik heb in die staat heb ik wel, heb, heb ik wel mijn studie opgepakt. Echt waar? Ja, ja, want ik had echt goede begeleiding vanuit school. Oh. Ik had een mentrix die ook mijn uh, Australië had meegemaakt. En het was.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 En, en dat, dat was denk ik achteraf ook wel mijn redding geweest... om niet in die depressie te blijven hangen. Omdat, ja. ik, uh, omdat ik wel een doel voor ogen had. Nou, en als je juist, het gehaald hebt natuurlijk. Ja. Scheelt dat ook niet als je dan depressief bent? En je... Ja, zeker. Ja. Want het was bij mij juist... Ik weet als iemand zegt je kan het niet... dat motiveert mij dan juist om het tegendeel te bewijzen. Dat ik zei oh ja hoor, nou, jij en... zegt dat ik het niet <laughs> kan. nou let maar ja, Maar dat komt zien. echt van jongs af aan... dat ik dat op de middelbare school ook altijd te horen kreeg van docenten... Jij, ja, je kan beter MAVO gaan doen, want dit is toch hoog. Oh, serieus? Ja, serieus. Dat is een We gaan maar dansdocentopleiding uh, doen, <laughs> ja. want uh, zo van dansen. En ik deed HAVO-VWO. En ja, tuurlijk, ik ben twee keer blijven zitten, vervolgens volwassen onderwijs. Maar alsnog denk ik van...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 Ja, moest. dat ook, ja. Ja, ja, het, ken ja. Dat. ja, ja. ja dus ik... Ja. Heb je nooit echt heel veel moeite gedaan voor school? Nee, niet echt. Nee. Nee, nee het is bij mij zo als ik dan aanwezig ben tijdens een les... en er wordt wat gezegd, nou, dan sla ik het op. Ja, ja dat ken Precies. ik. Ja. En dan, uh, dus dat scheelt wel. En ja, dan schrijf je dingen. Dan, dan, dan gaat het ook wel makkelijk als je weet waar je hoofdje moet schrijven. Dus dat is niet zo. Ja. En uh, strafrecht is mijn passie. En mijn afstudescriptie mocht ik over het strafrecht doen. Dus ja... Cool. En toen, toen kwam je dus terecht bij degene bij wie je ook je stage hebt gelopen. Als werk. Nou, uiteindelijk. Want ik ben nog naar de Unie doorgestroomd. Het was HBO wat ik deed. Dat ging echt fout op de VU. Twee jaar. Want, uh, en ik, erken, ik wist nog steeds niet wat de bipolarist worden is. Dat is ook wel opmerkelijk. Want je hebt toch aardig iets meegemaakt daar in Australië? Dat is ja, dan, maar eh, ik, heb het echt, ik ben echt niet van verwerken. Het is gewoon, ik gooi het gewoon ergens in een hoek. Klaar. klaar dan hebben we nu meer medicaties zijn afgemaakt, streep eronder en door. Precies, en ja. door. Maar dat gaat maar die, het he, je, die niet, Als je niet Nee, dat werkt niet helemaal zo. Dus ja, ik kwam mezelf keihard tegen toen. Uh...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 klik mee zal hebben wat maar dat was. was eigenlijk meer om dingen te verwerken dus raad therapie ja precies ging niet echt om het ging helemaal niet om je niet. ik <laughs> nee. ben nog wat uit ons e gesprek, dat ze van en zorg je goed voor jezelf zei ik, ja ik hou van masketjes <laughs> en, <laughs> <laughs> en uh, ja weet je wel mijn nagels ja, doen. ja, <laughs> ja dat soort nah, dat, zorgt. dat natuurlijk niet, me niet helemaal <laughs> nee <laughs>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 En uh, ik zat toen in een nieuw medicatietraject, maar die medicatie, de bijwerking was dat je dus manisch kon worden. Dus, oh. dus, <laughs> <laughs> dus <laughs> Wat is een antidepressivum dan? Nee, nee, nee, Antichrotica. Um, oh. uh, um, adipripasol. Gezondheid. Ab Abelify, <laughs> of hoe zeggen je dat? Oh, dat, ja. Dat, ja. ja. Okay. Um,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 Ja, boek, ja. hè? Dat, uh, ja. dat je geschreven hebt. Dat heet Van kwetsbaarheid naar kracht. Ja. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Mooie titel. Uh, ja. Dat heb je dus geschreven in je, in je manier? Meest van de tijd wel, ja. <laughs> ja. Laatste, laatste fase niet. Toen heb ik hem ook dus herschreven, want hij had 290 pagina's. <laughs> <laughs> en nu? Heeft hij er? 107. Oh. <laughs> ja. Dat dus heb je wel flink moeten schrappen. Ja, ik heb tegenlezers uh, gehad. Oh ja, oké. Okay. Dus dit toen... heb je al drie keer gezegd... Uh,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 Maar het is ook iets bijzonders. Je doet namelijk ook niet zomaar werk. Waar werk je? Ik werk bij de IND. Immigratie en Naturalisatiedienst. Jurist. Ja, Jurist. jurist ja, ik, ik, ik weet het ook uh, niet. Soms zeg stom. ik jurist. Soms zeg ik juristen. Oh. Ja. Verweerschrijf. Ster. <laughs> <laughs> maar daar weten ze dus ook he, van je stories. En daar, kun je, daar kun je gewoon open over zijn daar.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 Doordat ik soms, uh, als ik hoog zit in mijn energie, was het beter als ik thuis werkte. Oh ja, ja waarom? Omdat je dan niet geen afleiding hebt van andere collega's waarmee ik ja, kletsen. Ja, ik prikkels. En, en dan ja. een collega zei ook tegen haar: van ja, jongen, als jij bij mij op kamer zit, dan kom ik gewoon niet aan het werk toe. Want het is alleen <lacht> maar, ga hoor met jou. Ja, dat is ook zo. <lacht> dus, uh, dus dat wist ik ook. En ik gebruik sociaal isolement ook als tool voor mezelf als ik hoog zit. Dus. Um,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 Dus toen ben ik een fundraise gestart. En um, nou ja, in manische <lacht> periode komen dan creatieve ideeën uit om, om die actie te brengen. en uh, Ja, ik probeer gewoon... Elke en, en even, in wat voor tijd heb je dat allemaal gedaan? Is, gaat dat dan ook te snel Allemaal binnen nee. een maand van, uh, ik plan, stuur een brief ah, en dan... Plan, dan, plan, alles, plan oh, alles. alles. En dat doe ik dan met hun. Ik zit in een groep en dan maak ik een hele week planning met ik tijd. Ik denk dat, en... dat dat een van jouw sterke kant is als ik het gewoon een beetje ja, hoor. Ja, dat zo na hier. Ja, dat je ja. alles plant en heel gestructureerd doet. Want als, ja. je, als je dit soort uh, emoties voelt en, ja. uh, en je en, doet dat niet gestructureerd, nee, dan nee, wordt het je... chaos. Ja, dat wordt echt chaos. Nee, zij moet ook wel lachen om mij, want ik plan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 Ja, zover mogelijk natuurlijk. zijn dingen, um, als bijvoorbeeld zo'n uh, boek is, neem ik aan, mm -hmm. krijg je daar eens in de zoveel tijd iets van te horen van de uitgeverij van nou, oh, we hebben er zoveel of uh, we zijn er zoveel besteld of uh... ik doe het onder eigen beer. Oh, dit doe is zelf? zelf? Oh, dus dan, dan merk je dat zelf? Neem ik aan zelf. <laughs> ja. Het zou heel fijn. Ja, ik, doe, ik krijg alle bestellingen zelf binnen. Ik uh, label ze zelf, ik stuur ze zelf op. Ik doe alles zelf. Je doet een hoop zelf thuis. Ja, mij. Ik, uh, <laughs> ik hou van zelfstandig. Ja, van. Dat is ook ik ben is er ook niks leeuw, mee. Hè? Uh, Ik weet niet, heeft, is dit een. Uh... Nou ja, nee, ja, leeuwen zijn zelfstandig, zeggen ze. Uh. Zegt mijn handlezer. <laughs> oh god, nee, hè, een handlezer. <laughs> nee, maar ik hou gewoon van om. Nou ja, Klinkt een uh, beetje om... manisch. Uh, <laughs> <Never>. <laughs> nee, maar ik hou ervan om uh, toch zelfcontrole te hebben over dingen.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 Nou, ik zou bijvoorbeeld strategie-sessies willen aanbieden aan bedrijven. Dat ze met mij kunnen gaan sparren. Dat ze gewoon uh, vragen voorbereiden die ze aan mij willen stellen. Um, hoe ik bijvoorbeeld met mijn manager omga. Hoe ik he, toch een passende baan heb binnen Rijksoverheid. En dat ik een beetje met ze ga sparren. En ook, kijk, ik heb gewoon wel... Um, ik heb bij een stichting vrijwilligerswerk gedaan... met alle soorten arbeidsperken, jong professionals die een baan willen...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 Um, nee, ik heb wel rouwtherapie gehad, een tijdje. Um, en toen natuurlijk het, nou ja, het aanvaarden. Want accepteren vind ik echt een heftig woord. Ik zal ja. mijn bipolaris stoornis nooit accepteren. Nee, ik aanvaard het, het wel. Maar accepteren... Waarom niet? Waarom zou je hem nooit kunnen accepteren? Omdat het toch een verlies blijft voor me. Ik, het, ik zal het altijd bijdragen als iets wat ik heb verloren. Dat is mijn oude ik.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 Oké, okay. maar waarom kan je dan maar, niet accepteren dat je het nodig hebt, omdat je een bipolaire stoornis hebt? Ja, maar het, het hebben van een bipolaire stoornis, dat kan ik gewoon niet accepteren, dat ik het heb. Ik, ja, ik, ik probeer het te begrijpen. Maar het is misschien gewoon woordkeuze. Ja, dat denk ik, dat want denk ik, denk ik denk dat aanvaarden, wat, uh, nou, dat zei ik net ook al, ja, dat komt wel een beetje in de buurt. Ja, ik denk dat het gewoon een woordkeuze is. Dat... Dus je vindt gewoon accepteren gewoon niet zo'n lekker woord? Nee. <laughs> nee. dat mag ook ja. En, en met mijn ambities, ja. Het liefst wil ik mijn boek uh, in audio uitbrengen als volgende stap. Uh, voor mensen die. Ga je het zelf die, uh... inspreken? Nou, ik wil Katja Schuurman. Ben je Katja Schuurman? Ja, ik vind haar stem echt... ja. ja, en ze heeft ook een beetje stoornis. Dus. Ja. Het is wel een beetje een stem met lucht, Katja. Ja. Maar het is wel een goede stem, ja. ja. Uh, omdat ik, maar uh... heb je de mail afstuurt? Nee, dat moet ik nog doen. <laughs> ga ik deze week doen? dat uh, ga ik nog doen. En anders gewoon Laurentien vragen? Ja, dat kan ook. Prinses Laurentien. ja. En, uh...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 en waar ga je dat doen? Ergens op een die. In nou, in New York. Uh, mijn zus woont dan uh, in Hell's Kitchen. En daar heb je gewoon een heel leuk cool. uh, theaterzaaltje, uh, uh, Waar ik het wil houden. En dan met mijn dat familie. Dat heb je, uh, dan... je helemaal bedacht. Helemaal ja, in je heeft ja. uitgewerkt. <laughs> <Ja, laughs> je weet precies hoe het eruit ziet allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja, alleen ja. corona, dat moet even... En, en ik moet natuurlijk op tijd mijn boek in het Engels vertalen. En, uh, oh mijn maar... god, dat moet je ook gewoon allemaal nog doen. <laughs> ja.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 Ik, ja, ik wilde zeggen, ik wens je heel veel succes met het boek, maar dat is dat hoef ik niet te doen. Dat gaat hartstikke goed. Ja, het gaat wel lekker. Heb je, ik zag je vanmorgen op die foto, je naar de foto, dat zei ik net, dat je onder die boeken be ja, ja, begraven was. Ja, dat zusje had die gemaakt. Maar je gaat ze had... allemaal versturen vandaag. Allemaal ik de heb de alles al dit weekend gestuurd. Echt? Ja. Oh, cool. Ja, dit weekend heb ik alles uh, opgestuurd. Dus tenminste, die de, de die pre-orders hebben we gedaan, Heb ik uh, dit weekend heb ik in één keer naar het postkantoor naar mijn vastpast uh, afgeschreven. En, uh,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 nou, dan wil ik graag gewoon het je in de gaten houden. Dat is ja. vet als die boekpresentatie in, in Amerika zo, dat doorgaan. Dat zou echt zo tof zijn, ja, ook dat met Joe Rousseau. Zo, dat, ja, dat zou echt... Uh... Nou, dan wens ik je daar heel veel succes ja, dankjewel. bij. Dankjewel. <laughs> en jij veel succes met je podcast, hè? Thanks, en dank <laughs> voor het komen. dames was het yes. Tot zover de laatste Pielekast van 2020. Wat een jaar. Um, heb je hulp nodig naar aanleiding van dit jaar? Of om wat voor reden dan ook? Neem contact op met je huisarts, hè? En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113